met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft gezegd dat er een concreet terreurgevaar dreigt voor heel Hannover. Kort daarvoor werd bekend dat de oefenwedstrijd Duitsland-Nederland is afgelast... omdat er aanwijzingen waren voor een bomaanslag. Het stadion is ontruimd. Plaatselijke media melden dat voor het gebouw een ambulance is aangetroffen met explosieven erin. Zwaar bewapende agenten met honden zijn nu het stadion binnengegaan. Ook een grote concertzaal in Hannover is ontruimd en een aantal metrostations zou zijn afgesloten. De metro in de binnenstad is stilgelegd. De politie raadt theaters en bioscopen aan om hun voorstellingen af te blazen, maar ze mogen dat zelf weten. De oefenwedstrijd tussen Nederland en Duitsland zou om kwart voor negen beginnen. De spelers waren op dat moment van de ontruiming nog niet in het stadion. De aanwezige Nederlandse ministers Schippers en Hennis verlieten rond kwart over zeven het stadion. Ze zijn inmiddels weer in Rotterdam. Ook bondskanselier Merkel en al haar ministers waren in de stad. In Zaandam is een opvanglocatie voor vluchtelingen ontruimd. De tenten waar de asielzoekers in verblijven zijn mogelijk niet bestand tegen de storm die vanavond en vannacht wordt verwacht. In het tentenkamp worden zo'n 500 vluchtelingen opgevangen. Ze worden naar twee sporthallen in de buurt gebracht... Het COA hield vanmiddag al rekening met de mogelijkheid van ontruiming... maar wilde het besluit pas nemen als de storm windkracht 8 zou bereiken. Op een vlucht van Londen naar Boston is een passagier overmeesterd... die een deur wilde openen. Volgens de politie ging het om de deur van de cockpit... maar luchtvaartmaatschappij British Airways meldt dat ze een uitgangsdeur wilde ontgrendelen. De vrouw van de jaar of dertig werd overmeesterd... sinds ingerekend op de luchthaven van Boston. Volgens cabinepersoneel was ze onhandelbaar. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien het land in. De wind wordt vrij krachtig tot hard. Langs de Westkust komt later vanavond een westerstorm te staan. Vannacht mogelijk even zware storm. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 Breda richting Utrecht staat file tussen Werkendam en Noorderloos. 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Heel goedemorgen. U luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Welkom op dit uh, ja, troosteloze weer... met uh, voor u veel hele mooie jazzmuziek. We heeft eerst geluisterd naar Kenny Burrell... van het album Man at Work 1966. I'm a fool to want you. We hoorde Kenny Burrell op gitaar... Richard Davis op bas en Roy Haynes op drums. Kenny Burrell maakte zijn uh, debuut al in 1951... Hij speelt nog steeds, hij speelde in destijds, uh, begon hij te spelen in de band van uh, Dizzy Gillespie. En toen hij nog op de universiteit zat, richtte hij al een, uh, een uh, samenwerkingsverband op met, zijn, uh, uh, met andere muzici uit uh, Detroit waar hij vandaan komt. Zoals Pepper Adams, Donald Byrd, Elvin Jones en Jusuf Latif. En daarna toerde Kenny Burrell onder andere met Oscar Peterson. We gaan verder met uh, Donald Byrd van zijn album Royal Flush. En uh, ga ik het nummer draaien, dat is gelijknamig. Also, I'm a Fool to Want You. En daarna het nummer 6ms. Uh, six six M's. Dit is een geweldig album, wat het eigenlijk het beste album van uh, Donald Byrd is. En naast Donald Byrd op trompet hoort u onder andere Herbie Henkel op piano. Die hier op dit album eigenlijk zijn eerste grote... Uh, zelfgecomponeerde nummer ne neerzetten, Recume. Maar u hoort ook Pepper Adams op saxofoon, Butch Warren op bass en Billy Higgins op drums. Donald Byrd met I'm a fool to want you. Ik luisterde naar Donald Byrd met het nummer Six M's... van zijn album Royal Flush uit 1961. En omdat ik er niet genoeg van kan krijgen... nog één nummer van Donald Byrd. Nu van het album Live the Half Halfnoot Café uit 1960. When Sunny Gets Blue... To play for you band wederom naar Donald Byrd, nu live at de half Café in 1960 when Sunny Gets Blue. Ik ga verder met um, Julius Watkins. Julius Watkins is bekend uh, vanwege de Franse horen die hij gebruikt. Hij was niet de eerste die het gebruikte in de jazz. Maar eigenlijk uh, voor de bebop werd het helemaal nooit gebruikt. John Grass was de eerste die het ging gebruiken in de jazzmuziek. Hij werkte veel samen met uh, Stan Kenton en Shorty e. Rogers. Maar Julius Watkins maakte er echt een uh, belangrijk uh, solo-instrument van. en speelde tot ver in de jaren negentig uh, als de ja, een van de beste Franse hornspelers uh, in de jazzmuziek. U gaat luisteren naar het nummer Linda de Lia... en het komt van het album The Julius Watkins Sex Tits Volumes 1 en 2 uit 1956. U luistert naar Julius Watkins met Linda Delia. Op dit album wordt hij onder andere vergezeld door Art Blakey... maar ook Kenny Clark weer, Duke Jordan en uh, bijvoorbeeld ook Hank Mobley op uh, sax. We gaan verder met J.J. Uh, Johnson, de trombonist. Hij heeft een album gemaakt uit 1959, dat heet Really Living... waarvan ga ik een nummer draaien, dat heet Decision. En u hoort naast J.J. Johnson op uh, trombone, hoort u net Adderley op trompet... Bobby Jasper op fluit en uh, Tenorsax. Cedar Walton op piano. En James Spanky de Brest op bas. En Albert Heat op uh, drums. <tied> U luistert nog steeds naar het Art Farmer Quintet... live at Boomers uh, in 1976 opgenomen. Het is het alombekende nummer Roundabout Midnight. Helaas duurt dit nummer 13 minuten. en Dat is toch een beetje te lang voor in de uitzending. Dus daarom uh, ga ik hem afbreken en gaan we met het volgende nummer verder. Ook dat is een lang nummer, dus dat kan ik ook niet helemaal laten horen. Um, dat is van Gene Emmons. Het komt van zijn album The Groove Blues uit 1958... En het heet uh, It Might As Well Be Spring. Nou, dat kon ik uh, vorige week nog zeggen met het mooie weer. Nu niet meer als ik naar buiten kijk. Maar ik kom er net achter dat het zo direct uh, weer droog wordt tot één uur. Dus, uh, dat uh, moeten we ook maar weer koesteren. U gaat luisteren naar Gene Emmons' It Might As Well Be Spring. Dat is meteen het laatste nummer voor het nieuws van elven. En na elven ben ik natuurlijk weer terug met nog veel meer heerlijke jazzmuziek. Start. What could it be? It's matrimony. I know how you dreamt about when walk down the aisle, but think of the money we'll save and you'll see it's worthwhile.